Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Corona-patiënten kunnen vanaf volgende week terecht in Duitse ziekenhuizen. Eerder leek het erop dat in Duitsland geen plek was voor Nederlandse patiënten. Want ook daar lopen de besmettingen op en stromen de ziekenhuizen vol. Maar daar is verandering in gekomen, zegt ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers bij BNR. Het goede nieuws is dat vanmiddag heb ik opnieuw contact gehad met de collega daar. En nu geeft hij aan dat er wel een mogelijkheid is om een aantal patiënten over te nemen. Dus uh, dat zal vandaag dan nog niet gebeuren, Maar daar zijn we nu de praktische dingen voor in te regelen. En aan het inregelen. zal waarschijnlijk de eerste patiënten begin volgende week die kant uit gaan. De zorg in Nederland is flink overbelast. Veel ziekenhuizen hebben geen plek meer op de IC en moeten de planbare zorg weer uitstellen. Zeker 25 oud-Kamerleden zijn besmet geraakt met corona. Het gebeurde tijdens een gezamenlijk uitje begin deze maand. Het uitstapje was georganiseerd door de vereniging van oud-parlementariërs. De voorzitter snapt niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Volgens hem werden alle... Alle deelnemers op een QR-code gecheckt. Wel zegt een deelnemer tegen het ANP dat veel mensen in de bus geen mondkapje droegen. De GGD in Brabant maakt zich zorgen over de bron van de legionella-besmetting in Schijndel. Die is nog niet gevonden namelijk. Door de bacterie is één persoon overleden en zeker tien anderen liggen in het ziekenhuis. We zijn heel hard aan het zoeken waar het vandaan komt. We hebben bij deze mensen gevraagd waar ben je geweest. En het is niet zo dat ze allemaal op dezelfde plek zijn geweest. Dus dan moet het ergens in de omgeving zijn waarbij het verspreid wordt naar, naar Schijndel. En uh, daar zijn we naar aan het zoeken. Legionella bacteriën kunnen voorkomen in waterleidingen. Voor de zekerheid worden de leidingen do doorgespoten... en staan fonteinen in het centrum van Schijndel uit. De eerste Vanix Music Awards zijn uitgereikt. De show is nog bezig, maar er gingen al prijzen naar Trobi, Lijpen en Jade Lauren... De awards voor beste groep ging voor de zevende keer naar broederliefde. En of we deze prijs nou voor de zevende keer zouden winnen of niet... wij vinden van onszelf dat we sowieso de beste groep zijn. En dat heeft niks te maken met muziek. Maar omdat we sowieso langer dan tien jaar met elkaar omgaan... we zijn loyaal naar elkaar toe. Love, dankjewel iedereen. De show zou eigenlijk in een bomvolle AFAS moeten zijn... maar vanwege de nieuwe coronaregels mogen er vanavond maar 1250 mensen bij zijn. Het weer nog meer bewolking vanuit het noorden. Hier en daar kan het mot regenen. Morgen weer een grijze dag en een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat Wieden na een ongeluk... tussen Oud-Zuid en Geuzenveld drie kilometer. De vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht...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 I'm oh, oh, just, just a man of a... Man a, man a, man. a man. dit nummer, dat is een beetje kort maar krachtig nummer. Twee minuten duurt die Donkey Kung Fu. Uh, ben ik uh, gekomen aan uh, Kirina en Gijs. Daar ben ik uh, op het, uh, door op het spoor uh, geraakt om dit uh, te mogen uh, vinden. En ja, uh, is al ergens uh, meegenomen in een een of ander concertverslag geloof ik. Uh, bij onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus wat dat er gaat uh, denk ik ja... Uh, ...hebben ze er wel een scherp oor in. En daar liften wij natuurlijk weer fijn op mee... ...want uh, tenslotte vertrekken we uh, nauw samen met die gasten. Dus um, welkom in dit derde uur. Straks gaan we praten met uh, een van de twee leden van uh, Harlem Lake Band. Ja, zeker. Want die, uh, die hebben een album uh, vorige week uitgebracht... En daar hebben we al het uh, nodige over geschreven. Dus uh, wat dat gaat uh, helemaal goed. Uh, wie van de twee het uh, gaat worden... dat is uh, voor ons nog een verrassing. Dat kan Dave Warmerdam zijn... maar het kan ook Janne Timmer zijn. Een van de twee uh, wordt het uh, sowieso straks om half tien. Laten we het hopen. Want ja, je weet het maar nooit... Uh, of er uh, telefoons uh, nog uh, afgaan of niet. En dan moeten ze terugbellen... en uh, dan krijg je dus uh, hele rare toestanden... zoals uh, in het afgelopen uur... Met, uh, met Jamie en Luke van Vincent Bloem. Maar goed... Alles wat uh, uh, geweest is, hoeft niet nog een keer uh, terug te komen. Lijkt mij. Uh, deze heb ik bijna uh, weer... Uh, die is bijna weer aan de aandacht uh, ontsnapt. Maar ze hebben toch echt uh, een heel album uit. Uh, en dat is toch echt een heel mooi album geworden, wat dat, wat dat gaat. Heel veel uh, materiaal wat verschillend is. Wat stijl. Want uh, ze kunnen bijna alles. Maar dit was de single die ze nog... Voordat het album werd uitgebracht. En dan heb ik het over Light by the Sea en Mr. Wonderman. Te komen. En dan is het weer een 30 seconden stil. Maar dan is hij is ja daar een kait daar heen. She's not she doesn't perfect.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 Knight Arcane was dat. Uh, ja, in één keer is die ook uh, afgelopen. Um, ja, en dan slingert hij hem slinger niet aan. Op een of andere manier is uh, Verdanschot weer een beetje van slag af. Dat is het systeem waar we meewerken. En uh, dat, dan had je de bedoeling om Mr. Warnerman en, en deze van geen achter elkaar uh, te draaien. Want dat is lekker stevig en uh, goede materiaal. Het is dus net alsof uh, de boel wordt afgetimmerd uh, bij wijze van spreken. Nou, uh, ik heb even een beetje app verkeer met, uh, met iemand die uit dit dorp komt. Jazeker, want die heeft uh, 6 november... Uh, een optreden gedaan in buitenspel. Uh, dat is uh, in een of andere kroeg in het uh, Zandvoortse centrum. Maar we gaan uh, toch nog uh, weer eventjes haar in you de belangstelling zetten. Benny Moore. Real. It's real is this love?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 from you dat ik daarmee bezig ben, ben ik dus ook aan het appen. Dat is altijd leuk, want dat heeft te maken met de gasten die ik straks in de uitzending moet gaan trekken. Pom um, was dat met Piglet. En daarvoor hoorde je trouwens uh, Relapse van Wendy Moore. Het is nog niet helemaal zeker wanneer de EP van Wendy gaat verschijnen. Verslik ik me ook nog. Maar ze heeft in november nog, begin van deze maand... Een optreden gedaan? Ja, dat krijg je als je praat en in breid uh, tegelijk. Dan wordt het helemaal <coughs> niks. Ik, uh, ik sta gewoon te schutteren. Zal ik dat dan maar even een nummer draaien? Lijkt me wel verstandig. Hier is Weston en de Kool. <coughs>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 Van de hits bij Indie Excel. Dat weet ik dan ook weer. Want uh, soms prik ik wel eens in op een uh, zondag. En het komt gewoon hier uit deze provincie. Want ooit kwam Miranda Huibers uh, met uh, dit aan uh, met, met Westone. En over Westone gesproken. Westone uh, gaat uh, sowieso met een album uh, komen. Wat hij met crowdfunding onder andere bij elkaar heeft uh, gekregen. Voor mijn uh, uitbarsting met uh, Kugge en noem maar op uh, Pom met uh, Piglet. Maar we gaan uh, zo dadelijk uh, proberen uh, zowel Dave als Janne van uh, de Harmleek uh, te bellen. Dat zal gebeuren uh, tijdens het uh, nummer. En dat nummer dat, uh, wat nu uh, gedraaid wordt, dat duurt al zes minuten. Maar staat op dat hele mooie album A Fool's Paradise Volume 1. Dus we de wind in de zeilen. Want als Jan Derksen het on-Nederlands goed vindt, dan moet het ook wel goed zijn. En dat is het zeker, want dit is blues zoals blues moet klinken. Please watch my back van de Harlem Lake Band. Please just watch my back baby I'm just going I'm just going outside Please just watch my back baby i'm just going i'm just going outside an eye on my coat I promise you Stealing the love light from my eyes I didn't even notice that she had left me Until the bark bartender said All right, everybody, good night Please just het uh, volgende voor te stellen. Uh, dat is uh, dat, uh, dat ze dit nummer ook uh, gespeeld hebben in een heilige plaats, zowat. Uh, Want uh, dat hebben ze in Hofstegen, denk ik, uh, wel gedaan. En in dan zal je denken, wat is dat? Dat is in Grollo. Uh, en in Grollo, daar was ooit een hele illustere bluesband genaamd The Cubie en The Blizzards. En dan zullen heel veel jongeren denken, ja, wat is dat? Ja, dat is gewoon gemeengoed. Dat is cultureel erfgoed, zou ik bijna zeggen. En daar hebben deze uh, drie uh, opgetreden. De Harlem Lake Band. En ik denk bij uh, het horen van dit nummer hebben ze denk ik bijna eigenlijk uh, gewoon helemaal uh, de tent afgebroken. Hoewel, ik uh, ga er toch vanuit dat het enigszins beschaafd publiek is. Het bluespubliek. En dan heb ik het over Harlem Lake. En ik heb ook twee leden van de band aan de telefoon. Dat zijn Janna en, uh, Jana en uh, Dave. Goedenavond. Hey, Hello. Hallo. Uh, uh, zeg ik het goed, is dat ook gebeurd bij dit nummer? Want dit, dit, dit is echt de blues zoals het uh, blues moet, uh, moet klinken in mijn oren. Zeker, en, en in, in Grollo hadden we nog een schepje erbovenop gedaan, namelijk met nog de blaadjes erbij. Die ah, kijk. Ja. Die hoor je niet op de plaat, maar ja. live wel. Ja. Huh. Uh, <laughs> maar goed, het uh, is wel wat, hè? Hofstegen, Grollo, uh, dat is Heilige Grond. Dat kan je wel zeggen, ja. ja. Uh, hoe is dat voor jou, Dave? Want, uh, want uh, jij bent als uh, ja, 16-jarige uh, jongen ben jij ineens bij zo'n internationaal bluesfestival. En dan uh, presteer je het uh, om in de halve finale terecht te komen. Uh, ze je niet op uh, daar? In Grollo, bedoel je? Ja, in Grollo. Nou, het is natuurlijk een uh, relatief klein wereldje, de, de blue scene in Nederland. En dat maakt het ook mooi. En je bent inmiddels ja. dat... geen testy meer hè. <laughs> ja. maar, dat is ja. ook waar. En uh, maar een plek als Grollo met de, nou, zoals je zei, de geschiedenis in ons landje uh, wat, wat daar is afgespeeld voor, voor die muziek. En dus uh, ja. direct ook voor, voor ons en de en de scene dus. Is natuurlijk wel uh, is het mooi om daar die plaat te presenteren? Ja. Ik blijf even bij je, Dave. Uh, uh, maar ik zei net ook in de aankondiging... QE in de Blizzards, maar ken jij dat ook? Ja, zeker. Ja. En, en heb je er ook iets... Uh, ja, ik, ik durf bijna niet te vragen... Een soort moment uh, van... Uh, nou ja, uh, dat, ja jullie, jullie zijn totaal verschillend hoor. Dat, dat zeg ik erbij. Maar uh, is het dan toch uh, dat, je, dat je dat een soortement uh, iets ergens in meeneemt? Of, uh, of uh, nou ja, iets... Of, of wat dan ook? Ja, absoluut. Ja, ik, ik, ik, ik heb er wel naar geluisterd. Maar ik denk dat Janne hier meer over kan vertellen. Nou, dan ga ik naar Janne. Dat maakt niet uit. Dus, uh, dat, dus, uh, dan ga ik het aan Janne vragen. Maar uh, hoe zit dat? Uh, ik heb, uh, ik geloof dat ik 15 of 16 was of zo. heb Ik op een gegeven moment een plaat gekregen van mijn oom voor kerst. En dat was uh, een groene vinyl, limited edition, van Desolation van QB. Ah, ja, ja. En uh, een van de eerste. Volgens mij was dat de eerste plaats van hen zelf. Ja. En ik was eigenlijk meteen verkocht en, en dat was voor mij een van de eerste aanrakingen met Blues. Ik luisterde wel allang uh, naar, naar Joe Cockers, natuurlijk niet, niet echt, echt hey. Blues en James en zo, maar wel dat, dat rauwe. en Dat vond ik ook heel erg bij Harry en zijn manier van zingen, zo ontzettend vrij en, uh, en voor mij, ik vond het heel oprecht en ik had, ik weet niet, ik heb er gewoon naast mijn plaatsspeler gezeten op mijn zoldertje, zo vaak die plaats geluisterd en ik vond het echt te gek. Ja. Ja. En zijn, zijn manier van zingen heeft mij zeker in mijn eerdere, ja, zeg maar, mijn vroegere jaren ook maar ja. vijf jaar geleden hoor. Ja. Heeft me wel echt Heel erg geïnspireerd en, en op dit pad gezet. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als je zo'n plaat krijgt en dat je er helemaal in opgaat, dat dat natuurlijk bij de oudere generatie, jezus, ze vinden dat helemaal te gek. Ja. Nou, maar mijn ouders hadden er niks mee. Maar... Nee, maar, maar degene die jou dat, dat, dat, dat album heeft gegeven... De, des te meer, denk ik. De, je oom toch, hè? Dat zei je, toch? Ja, mijn oom, klopt. Ja. Ja. Dus Waar die hij moet... echt een bluesman is. Maar ik weet eigenlijk niet waarom hij me dat cadeau heeft gedaan... maar dat was een, een fantastische match. <laughs> eh, nou ja, goed. Hij, hij zal nu wel denken van... nou, het uh, heeft uh, uh, behoorlijk wat uh, teweeggebracht... Uh, als ik het uh, zo bekijk. Ja... Zeker, ja. Oh, nou ja, goed. Um, um, nou ja, goed. Uh, even weer terug naar het album: uh, A Fool's uh, Paradise Volume 1. Dat dus zeg ik het goed, hè? Dave, ik ga, ga weer even naar jou toe. Klopt. Ja. Klopt ja um, hoe lang uh, zijn jullie ermee bezig geweest? Veel te lang. <laughs> veel te lang, uh, hoezo uh, veel te lang, uh, maar uh, het is toch af en toe best wel goed om ook toch een beetje de tijd voor iets uh, te nemen, of zie ik ja, dat verkeerd? Ja, ab absoluut, absoluut, maar het, we hebben het uh, helemaal in eigen beheer gedaan, mm -hmm. en het was voor mij het eerst dat ik zo'n traject helemaal van begin tot eind zelf deed, Een studio plaat maken, het heeft alles geproduceerd. Ja, ja, nou, ga door, ga door even. <laughs> ja. En ja, dat, dat is een heel proces en je, en je komt heel veel dingen tegen en uh, ik zou nu al honderdduizend dingen anders doen waarschijnlijk. Ja. Maar dat hoort erbij en dat, dat, dat hoort vervolgens ook weer bij die volgende plaat en dat is, dat, dat is hetzelfde als wat je hoort op zo'n Desolation denk ik. Ja, waar ben je op als uh, producer? Want uh, je, je bent ook bandlid, maar je produceert hem ook. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Het, uh, ja, zitten ja. er dan toch verschillen in zoals je erin staat als bandlid? Maar ik kan me voorstellen dat je als producer daar ook uh, een, uh, een bepaalde mening of, uh, of een kijk op, uh, op iets hebt. Ja, dat klopt. Kijk, we, we, zijn, we zijn altijd wel een, een live band geweest. En mm -hmm. als je een studioplaat gaat maken, dan ga je toch op een andere manier denken. Mm -hmm. En um, dat, in, meer in laagjes. En uh, in sommige nummers zitten tweestemmige gitaarsolo's of dingen op de achtergrond, dat soort dingetjes. Mm -hmm. En dat is dus echt een andere manier van denken. En dat, dat is vorig jaar eigenlijk een beetje begonnen bij dat Jan en ik samen in quarantaine zaten. Toen hebben we een hele hoop nummers geschreven mm -hmm. om niet zoveel anders te doen. <laughs> ja. en, uh, en vervolgens kwam bij mij het idee om... Uh, ik wilde graag iets onderscheidings neerzetten als, als straks alles weer kan, weet je wel. Die ja. gaat. En toen kwam het idee voor die twaalfmansband ja. om weer deze arrangement te maken. En, en daar is voor mij die denkwijze een beetje begonnen. Ja. Diezelfde nummers gingen we vervolgens opnemen als een plaat. Ja. En, uh, dan, ja moet ik, dan moeten die blazen er ook bij. Ja. En van begin tot eind moeten die arrangementen met elkaar kloppen. En dan, je gaat nadenken over elk nootje en soundje. En, en uh, dat was een heel gaaf proces. Maar we zijn er al met al, denk ik, wel. Zo een half jaar mee bezig geweest. Met opnemen. Ja. Maar het schrijven, dat gaat nog veel verder terug. Ja. Uh, dan kom ik weer bij jou uit, uh, Janne, want uh, de, de, de, hoe, wat je begon, begon er al over. Uh, hoe zit dat dan in, in elkaar? Het schrijven. Ja. Uh, dat verschilt sowieso altijd per nummer. Maar, dit, uh, zeg maar het oudste nummer op de plaat, dat is I Won't Complain. Uh -huh. Die hebben we geschreven in 2018. Eind 2018, begin ja. 2019, maar dat was eigenlijk voor onze eerste plaats. Ja. En die hebben we wel, uh, ik heb wel in, inmiddels tijdens toen we deze in de studio waren, toen heb ik nog extra couplet geschreven. Uh, en we hebben het uiteindelijk wel ook weer uitgebreid. Dus dat nummer is eigenlijk heel oud. Um, en uh, Dave en ik hebben een fijne samenwerking waarin hij vaak met de muziek komt en ik vervolgens met tekst en melodie. Mm -hmm. Maar het gebeurt ook wel andersom dat ik al een, ergens in een bar zit of zo en een tekst schrijf. Nou, bijvoorbeeld met Please Watch My Back, dat schreef ik in, in Amerika, ja. een large deel in een bar genaamd Hembone. En er zit ook een referentie naar die bar, naar de, die naam zit ook in de tekst. Ja. Um, heb ik daar gewoon gezeten, dat, dat verhaal geschreven, wel bedacht, dit moet een slow blues-achtig iets worden. En dan breng je dat mee naar een repetitie en dan, en dan komen die jongens weer met hun ideeën. Dus het is altijd wel een hele fijne wisselwerking. Ja, um, nou ja goed, uh, dat, dat, dat is één kant uh, van het uh, verhaal. Uh, je, je zegt net, I won't complain, is, het, uh, is wat langer uh, eigenlijk al uh, ja, min of meer um, eruit gekomen. Uh, vorige week hadden we Julia Korthouwer van uh, Loop aan de telefoon. Die zei van ja, onze nummers waren al een hele lange tijd uh, klaar. Dat kan me er iets bij voorstellen, dat als die nummers al langer uh, klaar zijn... Hoe ga je daarmee om? Uh, ga je ze dan met dezelfde energie spelen uh, zoals je uh, dat, uh, dat ook uh, uh, gedaan hebt... op het moment dat je die nummers uh, uh, ja, min of meer uh, toevertrouwt aan... hetzij uh, het, uh, de computer en noem maar op uh, aan geluidsbestanden? Uh, ja. ja, allereerst het moet wel. <laughs> maar ook omdat ja, in dit geval uh, als een nummer heel lang... Ligt, dat hebben we niet echt meegemaakt dat het heel lang ligt. Want hij hebben we wel een soort van... Een uh, nieuw leven een beetje ingeblazen door een, een, een ander einde eraan te maken. En dat extra couplet. We hebben hem geherarrangeerd. Dus hij begint nu heel laag. En daarna ga ik daarna pas later de hoogte in. Oorspronkelijk begon ik meteen al hoog. Uh, dat zijn van die dingen die het wel dan ook leuk houden voor jezelf. Mm -hmm. uh, maar eerlijk gezegd ben ik wel altijd toch bezig met weer... Uh, ik probeer altijd wel, als ik opnieuw iets ga inzingen... echt terug te gaan naar die eerste emotie. Mm -hmm. uh, en... Um, ...die gevoelens weer naar boven te halen... ...zodat ik het ook daarmee weer kan zingen. Um, en, en soms moet ik daarvoor denken aan iets heel verdrietigs... ...wat een keer is gebeurd. Soms kan ik de initiële herinnering of het verhaal weer naar boven halen. Um, maar er gebeurt altijd wel iets... ...waardoor ik weer op de plek kom waar, waar ik het ook ingeschreven heb. Ja, yeah. Um, als afsluiting, want uh, we blijven bij jou, uh, Janne, en uh, uh, is dat ook met die tweede single, My Turn To Learn? Um, ja, die hebben Dave en ik geschreven um, bij een kampvuur, uh -huh. uh, de camping. En um, ik, ik denk dat dat, ja, sowieso, ik, ik, altijd als ik dat nummer zing, dan ga ik weer even terug... Naar, naar die plek. Maar ik ben dan ook vooral, het gaat echt over het onder ogen komen van je demonen en, en daarvan leren. En dat is sowieso iets waar we persoonlijk ook veel mee bezig zijn op het moment. Ja. Dus het is voor mij een heel erg hedendaags thema. Ja. Dus ik hoef niet heel diep te graven om daarbij te komen. Dus het, dat zit nog heel dicht bij mij. Helemaal goed. Uh, dan uh, dank ik jullie voor het gesprek. Hier uh, is My Turn to Learn van Harlem Lake. My tears and driving south to climb the waves of the darkest, the darkest years, and there's a fire good can a heartache do but I can stay You cannot change, but I can. Deze brengt zij ook weer een nieuwe single uit. Dit was de, de oude. Je had hem al eens een keer stiekem voorbij horen komen. De backseat show. Die heeft ze hier trouwens ook gespeeld. Toen onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Deze Nevin. Daarvoor hoorde je Harlem Lake. En er is volgend jaar... dus, dus de, eerste, nee, de tweede zaterdag zelfs van januari... Gaat uh, Harlem Lake nog misschien een optreden doen? Als alles goed gaat, en Peppy Kokkie dat ook uh, goed vinden. Uh, My, uh, My Turn to Learn van Harlem Lake. Die gaan daar een optreden doen. En dan zullen ze een aantal stukken van... Um, uh, Fool's Paradise Volume 1 uh, laten horen. Dit is de nieuwe single van 3 Point Landing. Mensen, met Baba Yaga. Coming up, it's in, it's brave. Willie Bond uh, gaat uh, de laatste 10 minuten van deze alternative Vemmen vullen. Uh, Francis Alban Blake. Want uh, Frank Bond uh, heeft een uh, project. Hij wil de muziek van deze Francis Alban Blake af gaan maken. En dit is uh, dan het eerste. Uh, Storm Behind the Window. Uh, het album dat moet Passages heten. En daarvoor heeft hij het, de steun van het publiek nodig. Kortom, een crowdfunding actie. Dus je mag met je portemonnee gaan wapperen als je dat leuk vindt. Dan krijg je van alles en bij een soort rituele boxje, kistje. Noem het maar op. En dan is het de bedoeling dat hij daarmee de verdwenen filosoof weer tot leven moet gaan wekken. Dit was de Aldeur de FM Sweet Marie van Paul Bond. Daar uh, sluiten we mee af. Tot volgende week. Dag. A Moved by the way she whips her hair, I really can't help it. I'm so in love again, sweet Marie. Living inside when the loving is low, when there's no cloud in the sky, you can bet. Right, but I just can't stand the idea of you alone. Day in the laundromat, you looked so pretty. I Google search, you on my way home, but no one came up in my search bar but Bridget Bordeaux. You can tell the mood by the way she whips her hair. I really can't help it, I'm so in love again. When the loving is low, when there's no cloud in the sky You can bet my bell. it isn't that high Ooh, mama, what you're doing is right But I just can't stand the idea of you alone